Dit is Jeroen Kema met het NOS-journaal. Hamas en Israël hebben vandaag over en weer raketaanvallen uitgevoerd. In de Gaza-strook kwam zeker één Palestijn om het leven... en raakte volgens Palestijnse artsen zo'n twintig mensen gewond. Het Israëlische leger bestookte onder meer doelen van Hamas... nadat een Israëlische bus was geraakt door een antitankraket. Het was de eerste keer dat zo'n wapen werd gebruikt tegen een burgerdoel, zegt Israël. De twee passagiers in de bus raakten gewond.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 Minister Schultz wil fors bezuinigen op het treinverkeer tussen Amsterdam, Schiphol en Almere. Er is 700 miljoen euro beschikbaar voor beter treinverkeer in de Amsterdamse regio. Maar voor ons vertrouwelijke stukken die de NOS in bezit heeft, wil de minister de helft daarvan schrappen. Nu reizen dagelijks zo'n 40.000 mensen tussen Amsterdam en Almere. En verwacht wordt dat dat de komende jaren toeneemt tot 80.000. Schults wil die groei oplossen door meer stoptreinen achter elkaar te laten rijden en minder doorgaande treinen. Daardoor zullen meer mensen moeten overstappen in Weesp. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 4. Morgen wordt een zonnige dag. De maxima liggen tussen 11 en 17 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. De temperatuur loopt iets op naar maximaal 21 graden. Dit was...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 Nou, dat was hem. Gewoon lekker fijn beginnen vandaag met een nieuwe aflevering van Alternative FM. En het is zes minuten over acht. Heel fijn is het om eventjes ook weer onze vriend Marcus van Dam weer te mogen begroeten. Want die komt altijd weer met rook in de komt hij even lekker fijn binnen zetten. Ja. Dus ja, hij zal het zo direct overnemen. Maar het is de aandacht voor vandaag. ...is voor de Rob Agda 2010-2011. Welke bands uh, zullen daar te horen zijn? 8 april 2011 in het Patronaat. Volgende week vrijdag dus. En uh, waarom doen we het nu? Omdat er volgende week geen alternatieve FM is. Ja, daar staat Marcus ook een beetje na van staan te kijken. Maar goed, het is, het is gewoon zo. Uh, en daarom, uh, als je dat dan, dan de week erop hoort... ...dus als je het, uh, dit nu de 7 april hoort... Dan, ...dan luister je naar een herhaling. Want dit... Zal je ook volgende week gaan horen. Dus dat uh, weet je dan ook weer. De Red 17 uh, met Breathe. Daar trapten we mee af. Uh, zij waren uh, de winnaars in uh, aflevering 2 van uh, de Rob wordt'. Uh, dat gebeurde in december van het afgelopen jaar. Uh, toen wisten zij zich te plaatsen. De leadzanger had uh, nogal erg veel last van stemproblemen. En dat was ook de reden waarom we met, uh, met uh, andere leden van de band uh, gingen, uh, ja, gingen napraten over dat uh, verhaal. Van ja, december 2010 Hier had ik dus een interview met de heren van Red 17 Twee leden van de band Red 17 Michael en Mario Ik, uh, ik moet het zeggen heren Maar ik zeg nogmaals, dus ik ben de jury niet Maar uh, het klonk als een klok Dankjewel. <laughs> Wat? Wat wil dat voor jou zeggen? Uh, dat het. Uh, ja, Nou ja, er spatte van alles vanaf eigenlijk. Van het optreden. Je kan echt niks regelen met de jury? Uh, nee, nee. Maar goed, als dit uitgezonden is, dan, uh, dan is het de winnaar bekend. Okay? Maar goed, oh. uh, Red 17. Uh, ik, ik ga even eerst met jou, Mario. Want jij bent de, de, de, de bassist van uh, de band. Vijf snaren zag ik. Dat is een beetje apart voor een bassist. Ja, ik heb altijd. Uh, hiervoor speelde ik gitaar. Zeven snaren gitaar gespeeld eigenlijk alleen maar. Zal ik er ook bijzonder Mensen noemen me altijd gewoon heel erg normaal. Maar in mijn instrument moet ik het doen. Qua bijzonderheid. En dat is ook Isabelle. De meest mooie vrouw van de wereld. Dat is mijn bas. Dat is jouw bas. Ja, er dat, dat, dat, dat, dat zijn wel eens meer muzikanten die uh, een, uh, een muziekinstrument een naam geven. Dus jij bent er één van. Uh, Red 17, Michael. Um, ja, want hoe lang bestaan nu? Uh, we bestaan nu uh, ruim uh, een jaar. Anderhalf jaar. Dus uh, nu. En uh, we zijn uh, begonnen met Niels, de gitarist. En ik. Toen kwam Marius erbij. En uh, we speelden toen uh, op een open podiumavond in Uithoorn. En uh, toen uh, speelden we met z'n drieën nog. En Nicky, de zanger, die zag ons staan. En ik dacht, daar moet ik bij. En nu zit hij bij ons. Uh, en uh, het klikt goed. Het gaat goed. En uh, ja, ik, ik ja... Ze vullen elkaar goed aan en krijg gewoon een lekkere fight. Voegt hij? Ja, ja wat was je? Dus het gaat hartstikke goed nu lekker. Oké, okay, uh... Het gaat goed, dat, is, dat waren je laatste woorden. Maar, maar uh, als ik kijk naar nou bijvoorbeeld Nikki, die, die, die er nu uh, bij is uh, gekomen. Ja, ja uh, Je ziet nog even kijken of je, ah, ja. je, oordopjes, goed, <laughs> je oordopjes nog bij hebt. Maar um, ja, uh, het lijkt wel alsof het uh, een soort smeermiddel is, die, uh, die zanger van jullie. Het is smeermiddel. Ja. Nee, het is Nikki. Uh, eerst waren we inderdaad met z'n drieën. Het was wel heel lekker. En toen dachten we zelf: nou, eigenlijk kan hier niemand meer bij. Maar toen is Nikki erbij gekomen uiteindelijk nadat hij ons had gezien op Goud van Oud en uit Oud Horen en toen, uh, ja, toen is het eigenlijk het voelt voor ons alsof Nicky nooit is uh, nooit en niet is geweest, alsof hij er altijd al bij is geweest en toen heette we ook Gentleman en nu uh, toen Nicky erbij was gekomen toen uh, ja toen hebben we ook onze naam veranderd en dat is precies ja Mikey, dat is precies een jaar geleden was 10 december was op Stork toen hebben we besloten dit wordt de Red 17 Forward box, wat we dan altijd doen en dan, uh, ja en klappen. Ja. Hoe komen jullie aan die naam die Red 17? Is dat dat, uh, hoe is dat uit die koker gekomen? Hoe, hoe dat eruit is gekomen is dat we zochten heel lange namen zijn duizenden namen zijn in de revue gepasseerd. Zo gaat dat. Gentleman was, Gentleman was een hele prettige naam, maar ja, het, is, het werd veel gebruikt. Uiteindelijk, uh, 17 december vorig jaar, hadden we onze eerste optreden in het Paardcafé toen. En uh, ik was steeds aan het sms'en met mensen van, oh de 17, de 17, toen dacht ik, hé hey, wacht eventjes. 17, daar moet, daar, daar moet ik wat mee, daar moeten we wat mee. Gewoon qua naam. En uh, uiteindelijk uh, na wat brainstorm sessies uh, is er uiteindelijk de Red 17 geworden. Eerst was The Red 17, maar de Red 17 voelde zo goed. En uh, als we eenmaal iets weten, als we eenmaal ergens helemaal zeker van zijn, dan gaan we er ook voor. We hebben nooit meer teruggekeken, de naam past gewoon voor ons. De Red staat gewoon voor agressie, passie, vriendschap en ook hoop en liefde. Die we met onze teksten willen, willen verspreiden eigenlijk. En 17 staat voor sexy, lekker. Maar net niet legaal. Nee. Dus net gewoon een gelde. Ik over het, het randje eigenlijk. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Want we doen het toch wel. Dat is ja, Dat is altijd heel erg prettig om te horen natuurlijk. Een beetje over het randje. Uh, Nikki Nicky uh, op deze avond slecht uh, met zijn, uh, zijn keel, maar toch even een performance neerzetten. Ja, die gast is ongelooflijk. Hij heeft dus een ontsteking in zijn keel. Hij, uh, we hebben hem de hele avond en de hele dag een beetje moeten dimmen van Nicky. Hou je bek, weet je wel. Hij heeft flink aan de whisky gezeten en uh, aan de thee met honing. En het is blijkbaar is het allemaal goed gekomen. Ja, we zijn zo trots op die gast dat hij even, nog even, even zijn stem eruit kon gooien. Want het is moeilijk hoor met een ontsteking. Dat uh, heb ik nu begrepen. En uh, ja, ongelooflijk hoe hij dat gedaan heeft. Echt uh, trots op hem. Ja, ja dat, dat, dat, dat denk ik ook. Dat je, stond, je, stond jij niet achter die drumkit ineens zo van, wat hoor ik nou allemaal? Nou ja, als jij aan het drummen bent, dat hij toch nog zoiets eruit gooit. Ja, ik zat, echt te, ik, ik, ik zat te denken van, nou, hij heeft die ontsteking, hij doet er eens te gaan. Maar ineens stond hij te knallen, ik denk van, Weet je wel. Ja, echt te gek. Dus, uh... Krijg je dan dan niet een, uh, een extra oppepper daardoor? Ja, je moet, moet, moet echt weten. Ik hoorde vandaag, kreeg allemaal sms van Nicky van... Hey, dit is even geen grapje. Mijn stem is... Uh... Ja, mijn stem is... Uh... Ja, oh, mijn stem is gewoon naar de kloten. En dan denk je wel van shit, wat gaan we doen, weet je. En dan, wat, je, wat ik dan verwacht is oké, okay, weet je. Ook al zouden we zonder zang spelen. We gaan er gewoon staan en gewoon leuk hebben met elkaar en met het publiek. Maar eigenlijk, ja, Nicky is echt in die zin ook gewoon echt zo'n zo begaafde muzikant dat hij gewoon wel alles kan geven. Ook al voelt hij zich niet 100%. 26 januari op de, in de supermarkt, woensdag 26 januari, spelen we daar. Hopelijk dat Nicky dan helemaal uh, weer op uh, volle kracht is. En dan kan iedereen ook gaan zien hoe het is als we wel echt op volle sterkte zijn. Want nu spelen we maar met 75%. En dat is gewoon ergens wel jammer. Het voelt wel heel erg goed. Maar toch wel even, dat, even dat, randje eraan, dat grijze randje eraan van dat Nicky niet helemaal fit is. En ja, misschien hoor je dat ook wel. Uh... Goed, ik dank je uh, Mario voor het, uh, voor het gesprek. Dank je wel. Ja, dat krijg je ervan als je dan op een gegeven moment je trek zit uh, te benoemen. Dan werkt het weer voor geen meter, dit, uh, dit hele, hele verhaal. En dan wil je nog een trek klaarzetten. En dan is het dus gewoon helemaal even niet. Uh, eens even kijken of ik het nu voor elkaar uh, heb. Hopelijk, hopelijk heb ik dat dan uh, voor elkaar. Dan moet, het, moet dit de remedy zijn van de Red 17. aflevering 2 dus, de Red 17 met Leave was dat uh, daarvoor hoorde je Remedy en het als eerste natuurlijk Breathe uh, wel met uh, wat aanloopproblemen, maar goed dat maakt niet uit, en daartussendoor het uh, gesprek uh, wat ik met uh, die heren had behalve met Nick, de zanger van uh, de Red 17, want die had op de avond uh, ja, dat hij uh, wat stemproblemen had, dus die moest uh, toch een beetje gespaard worden voor het een en ander dan gaan we naar uh, voorronde nummertje 3 3, als ik het wel heb. Uh, Voorronde nummer 3 was. Uh, ja, met We Stole the Zebra. Maar ze heette eerst heel anders. De Golden Zebra heette ze eerst. Maar dat moest op een gegeven moment toch. Veranderd worden omdat er in Canada al zo'n band uh, bestond. En er waren een aantal mails verstuurd volgens Pepe Fischer al richting Rachel Huneker dat er wel even wat uh, acties ondernomen zou worden. Maar goed, uiteindelijk uh, heeft de, de Golden Zebra uh, eieren voor de geld uh, gekozen en gezegd: van, Nou, weet je wat, dan uh, veranderen wij onze naam gewoon. In We Stole the Zebra. Zij waren dus de winnaars in voorronde nummer 3. En uh, dit is natuurlijk een van de nummers die ze hebben gespeeld. <middels> going down again what's left We stole the zebra. Ik zeg het uh, zo goed, uh, Seppel. Dat is de eigen interpretatie. Ja, ja zebra ja. of zebra. Daar zijn we in de band ook nog niet over eens. Dus, uh, eh? Levert dat nog wel eens uh, interessante discussies op? Uh, ja, interessant. Het ligt een beetje aan welk deel van Engels sprekend uh, aarde je komt of zo. Zeg maar. Sarah Jane, jij bent uh, de zangeres. Uh, ja, het is, uh, ik, ik vind het een beetje muziek met pit. Uh, Oké. Okay. Nou, ik neem dat als een compliment, dus dankjewel. Het heeft ook wel pit, denk ik. Komt dat uh, jou ook uh, door jou, uh, met, uh, met het stemgeluid wat je uh, hebt? Uh, nou, je zal gehoord hebben dat ik wel een aardig krachtig stemgeluid heb, maar dat wordt nog extra verstevigd door de band, denk ik, achter me. Want ze, ze hebben ook best wel een dikke stevige sound, dus bij elkaar allemaal is het best wel krachtig, ja. Is het, is het ook een optelsom? Als ik je zo beluister, dan, dan moet het ook een optelsom zijn van alles wat, uh, wat, wat doet. Hè? Dan, daar komt dan iets uit. Nou, ik ben niet zo goed in rekenen. Dus optelsommen, daar weet ik niet zoveel van. Maar ja, het, het, het is wel een soort van klik bij elkaar. Dus dat is wel fijn. Uh, nou ga ik weer even terug naar mijn buurman. Uh, Sarah Jane had het over uh, ja, de klik. Hoe belangrijk is dat, binnen een band als uh, die van jullie? Nou kijk, de klik is heel belangrijk, maar het ligt een beetje aan wat voor klik, weet je wel. Kijk, wij hebben ook een soort van niet klik klik. En... Hoe bedoel je dat? Nou, we hebben een aantal, we hebben, we hebben een clowntje zeg maar. Ja. Daar moeten we allemaal goed op passen en voor zorgen. En uh, dat is onze gitarist, heet Bram. En hij is wel leuk. Ja, dat is hartstikke de... leuk. Ja, ja, leuk, maar dat is de klik die we hebben met hem. Zeg maar. En, uh, en dan heb je natuurlijk ook muzikale kliks. En uh, die zijn heel erg aanwezig. We brengen allemaal uh, onze eigen dingen mee. Op tafel, zeg maar. En uh, waar Sarah heel erg de soul-stuff uh, meeneemt, zeg maar. En de uh, ander weer meer die rock-invloeden. En uh, ja, dat doen we gewoon allemaal individueel goed, zeg maar. Maar samen is het gewoon. Uh, we stole de zebra, Zebra. Juist, juist, ja. Uh... Sol, uh, daar had uh, Seppel het uh, net over. Uh, ja, nou, ik hoef het bijna niet te vragen. Maar heb jij dan wel eens zo'n avond dat je wel eens een solplaatje opzet en dat je dan op een gegeven moment denkt, goh, hier haal ik weer iets uit uh, wat we kunnen gebruiken? Uh, nee. Niet meer? Nee. <laughs> Jawel hoor. Sowieso. Ik luister uh, niet alleen Soul. Hè. Dat is niet waar. Maar als ik een Soul luister, dan haal ik er altijd wel uit. Maar dat geldt voor alles eigenlijk. Alles wat ik luister. Daar neem ik altijd wel iets uit mee. Ook al is het iets wat ik helemaal niet wil meenemen. Ik neem er onbewust wel iets van mee. Soul zegt het al, hè? Met, met ziel. Dat moet ook in jullie muziek wel heel duidelijk terug te horen zijn. Ik denk dat, het, dat als je onze muziek hoort, dat je ook wel duidelijk kan horen dat er wel degelijk ziel in zit. Of het nou ziel is voor rockmuziek, ziel is voor soulmuziek. Er zit gewoon wel ziel in en het is ook met heel veel bezieling gedaan allemaal. De nummers zijn ook met heel veel bezieling geschreven. Um, Hoe lang bestaat de band zoals die nu uh, bezig is? Um, de band zoals die nu bezig is, bestaat hij in deze bezetting, um, ik denk vier maanden. En, um, want we hebben daarvoor een andere gitarist gehad, en, dan, en dat was uh, een jaar geleden. En um, die kon er niet meer doorgaan. En toen zijn we, nou, we vonden eigenlijk vrij snel de volgende gitarist. En die was. Uh, Fucking vet was die. Dat is een mooie taal ah, ook. Hè? Nee, ja precies. Oh sorry, ja, ik weet niet uh, welke ja, tijdstip dit wordt uit. Tussen 8 en 10, dus uh, de, ah, de, de, nee, nee, de, de kinderen zijn al de bed. Ja, dat kan er wel. <laughs> nee, maar um, en toen zijn we weer gaan repeteren en vette shit doen. Kijken hoe het, hoe het toen zeg maar, klikte, weet je wel. En, um, nou, en daar is dit uitgekomen. Dus uh, ja, ik hoop dat ik je vraag ook heb beantwoord. In... Smaakt het ook naar meer? Het smaakt sowieso naar meer natuurlijk. Ja. Nou ja, ja, ja nee. Even over deze avond, het patronaat in Haarlem. Is dat zo'n beetje een heilige tempel hier in Haarlem? Ja, sowieso. Ik bedoel, iedereen die in Haarlem woont, kent het patronaat. En ook buiten Haarlem kent iedereen het patronaat. Dus ja, heilige tempel, ja. Dus het is wel een eer om hier even vanavond gespeeld te mogen hebben? Ja, absoluut. absoluut. Nog één laatste vraag en ik stel hem aan Seppel. Is, waar kunnen ze jullie vinden? Waar kunnen ze ons vinden? Ze kunnen ons vinden op, uh, op myspace slash we stole the zebra. En uh, dat is waar je alle informatie gaat vinden. Binnenkort hoop ik een beetje een website erop uh, te hebben staan. Op het net. En dan is er helemaal af. Maar nu, voor nu naar de myspace. myspace.com slash we stole the zebra. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, jij bedankt. De derde voorronde van de Rob Hageda wordt. Dat uh, verbaasde ons eigenlijk helemaal niks... ...we wie zebra was dat. Eh. En uh, het nummer wat je dus net hebt uh, kunnen luisteren was uh, Time For Me. Daarvoor hoorde je voor het interview The Other Side. En we begonnen met uh, Monsters van We Stole The Zebras. Ze hebben dus hun naam moeten veranderen. Maar ze zullen ongetwijfeld ook uh, de komende, uh, ja, tijdens de finale weer gewoon helemaal 100% uh, de volg gaan geven. Zoals ze dat ook tijdens die derde voorronde hebben gedaan. Dan is er natuurlijk ook nog het verhaal van de runner-up. En in diezelfde derde voorronde, daar is ook de beste runner-up uit voortgekomen, namelijk Pilot Paco. En die jongens die gaan al erg goed. Ik heb hem laten vertellen dat ze op 3FM al inmiddels geweest zijn. Hoe ze zichzelf omschrijven, dat ga je zo horen. Maar eerst gaan we een uh, nummer van ze draaien. Dat, uh, dat nummer dat uh, wat, wat klaar uh, staat van Pilot Paco, dan moet ik even, is Losing the Line. Ik Naast mij en uh, hij is uh, van de laatste band Pilot Paco Yes ja uh, vond hem uh, ja, het, het was zoals jullie het omschreven hebben Folk, folk Amerikaan uh, uh, uh, ja, ja dat is het een beetje Weet je, ja, daar zijn we de laatste tijd een beetje mee bezig, mee bezig dus, uh. en, en slaat het aan denk je? Nou ja bij bepaalde mensen wel Kijk uh, Folk is natuurlijk niet een heel breed uh, Iets. Dus ik denk dat uh, een hoop mensen het ook misschien wel een beetje opbollig vinden, weet je wel, met mond kijken en zo. Maar goed, ik denk dat er ook wel een groep is die het wel, uh, wel uh, kan waarderen, zeg maar. maar uh... Nou ja, goed, in ieder geval, uh, daar, uh, ja. het is uiteindelijk ook uh, datgene uh, ja, waarom je het doet, hè? Ja, nou ja, kijk, je doet het uh, uit je hart natuurlijk. Ik hou van uh, Foki. Uh... Kijk, mijn, mijn liefde voor muziek is begonnen met gasten als Neil Jong en uh, Bob Dylan en zo, dus dan, uh... Dan is het toch wel heel duidelijk dat je dan op een gegeven moment dat meeneemt. Ja, dat is onvermijdelijk denk ik. Kijk, uh, ja, wat, je, wat, je de, wat, er, wat je als input krijgt komt er bij een of andere manier ook weer uit. Dat, uh... Is dat ook zo uh, dat je bij wijze van spreken op een avond uh, thuis zit en bijvoorbeeld een, nou, laten we zeggen, een UCD van een Nieuwe Jongen opzet? Ja. Doe je dat nog wel eens? Tuurlijk, ja... Uh, Alles mooi, blijft mooi vinden dus. Uh. Wat, wat, wat heeft deze, wat heeft deze man die Neil Young? Nou ja, wat ik net wil zeggen, de tweede plaat in mijn leven, toen, toen ik geïnteresseerd raakte in de popmuziek, was een plaat van Crosby, uh, Stills uh, en Crosby, en Young. Uh, ja, ja, voor mij is dat net zoals je eerste liedjes, dus, uh, daar blijf je toch altijd een beetje, uh, ja, blijf je bij, uh, ja, daar blijf je gewoon bij, bij je hangen, ofzo. ik weet niet. Uh, jullie zijn met z'n drieën. Ja. Is het ook, uh, nou, gaan die andere twee ook uh, drie mee? Hebben ze ook bewust uh, gekozen voor deze lijn? Nou ja, kijk, Laurens, de bassist die, en Niels zou ook, die zijn op zich heel breed in de muziek. Zullen uh, kijken, vorig jaar speelde er nog veel meer elektrisch, meer rock'n'roll uh, à la The Stones en zo. En, maar hun, uh, ja, ik denk dat hun uh, zolang het gewoon uh, mooie liedjes zijn in onze ogen, dan uh, vinden ze het gewoon interessant om te spelen en dan is het, uh, blijft het toch leuk. En, uh, maar dat wil ook niet zeggen dat wij alleen maar folk blijven doen. Ik bedoel, uh, we blijven gewoon een beetje experimenteren. Dus, uh... Kun je het dan uh, omschrijven als experimentele folk-Amerikaan? Nou, dat op zich niet. Want kijk, uh, wat we nu doen is op zich uh, niet echt experimenteel. het is vrij uh, traditioneel. Uh... Maar het is meer uh, dat we gewoon met, blijven experimenteren met verschillende muziekvormen. En, uh. en nu komen jullie uit Alkmaar, dus boven het kanaal zouden wij hier, uh, ja. hier in adem zeggen. Uh, leeft het een beetje daar uh, in Alkmaar? Is, kun je Alkmaar, van... uh, nee, dat vind ik uh, dat is, uh, eigenlijk een slechte stad om uh, je muziek uh, kwijt te... Uh. als je in een victory speelt, uh, het podium, daar, dan uh, kan je er wel van uitgaan dat je weinig publiek hebt. Uh. Dat vind ik wel zonde, want uh, ik bedoel, er wonen genoeg, uh, genoeg, uh, genoeg muziekliefhebbers, maar op een of andere manier... Uh, trekken de muziektenten daar niet echt vol. Ligt het dan aan een stuk promotie of, of wat? Ja, en misschien een slechte naam van, de, van, van het podium. Ik weet niet wat het is, maar uh, ik vind het heel apart eigenlijk. Wat, uh... En dan is het dus uh, je meer richten op hier, uh, hier in uh, deze contraille? Ja, wil je een beetje waardering voor je eigen nummers krijgen, dan, uh, dan moet je inderdaad uh, wat richting Amsterdam en uh, halen. Ik vond hier vanavond ook wel een leuke avond. En, uh... Maar, uh, Even over, uh, nou ja, over wat, wat jullie en hoe lang zijn jullie bezig met, uh, met, met Pilot Park? Met deze band, uh, ja, een jaartje of drie. Maar kijk, maar Laurens, de Basis, die, kan ik, die ken ik al van vroeger. En, uh, dus wij maakten altijd wel uh, af en toe eens, uh, muziek, gewoon een beetje jammen. Maar het kwam er eigenlijk nooit van om een band te beginnen en nu, uh, drie jaar geleden, kwam het zomaar wel een keer. Uh, en zo is uh, Niels hier ook weer bijgekomen via via, je, die kon ik van vroeger nog van een band. En, uh, dus. Uh, moet het dan ook nog tussen jullie drie onderling ook nog uh, een goede chemie zijn? Ja, tuurlijk, tuurlijk. anders dan uh, bloed het dood. Je moet, uh, je moet elkaar een beetje blijven prikkelen of zo. Of, uh, Schermen. En, ja, en kijk, en, uh, we kunnen het sowieso goed uh, met elkaar vinden, persoonlijk, dat is ook heel belangrijk. Dus dan uh, kan je nog een tijdje door uh, rommelen. Uh, smaakt het dan nou, nou Ja, kijk, we willen proberen om uh, zo ver mogelijk te komen. Ja, om gewoon leuke optredens op leuke podiums. Dus het is heel moeilijk. Er zijn uh, honderden bankjes. En, uh, het is heel moeilijk om net even op die uh, leukere kleine festivals te komen. Het uh, is heel moeilijk, maar ja, we willen het wel proberen. Uh, kijken hoe ver we kunnen komen. Uh. Als mensen je uh, willen vinden, als, je, als jullie willen vinden, waar kunnen ze jullie dan vinden op het wereldwijde web. Uh, dat is het. Dat is het. Ja, via die site kom je ook op, op MySpace en dat soort dingen. Maar, maar op zich op die site kan je wel het meeste vinden wat je wil weten. Dus ja. Goed, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En, uh... Zover uh, Pilot Paco met Wear My Coat for Losing the Line. En uh, daartussendoor hoorden we natuurlijk een uh, gesprek wat ik had met uh, onze vriend Jim van Pilot Paco. Uh, hij, is, uh, van, hij is al geweest uh, op 3FM. Dus dat uh, kunnen we in ieder geval ook uh, er nog uh, wel bij vertellen. Ja, en als laatste hebben we nog een uh, nummer van uh, De Mannen nog Klaarstaan. Want uh, dat doen we dan tot aan het nieuws van 9 uur. En dat nummer dat heet Arme dinosaur. Tot straks na 9 uur.